Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Landbouwminister Adema wil zo snel mogelijk een verbod op stroomstootwapens... die door de v-industrie wordt gebruikt. Hij is geschrokken van de undercoverbeelden bij RTL Nieuws... waarop te zien is dat varkens achter elkaar stroomstoten van 5000 volt krijgen. Dat gebeurt om ze op een vrachtwagen te krijgen. Ik vind dit zo wel goed. Dit kan echt niet. Dit is echt dierenmishandeling. En hier moet op ingrepen worden. Dat gaan we doen. De wapens mogen nu nog gebruikt worden... maar de landbouwminister gaat kijken wat er tegen gedaan kan worden. Goede reden om vanavond extra lang wakker te blijven. Je kunt de komende nacht Mars met het blote oog heel goed zien. Die planeet staat dan op één lijn met de zon en onze aarde. Mars is dan op zijn allergrootst en het helderst. Er komt ook nog een super zeldzaam natuurspectakel bij. Mars wordt een uur lang verduisterd door de maan, doordat hij er precies tussenin zit. Een soort fotobommomentje dus van de baan. En om je nog wat meer FOMO-gevoel te geven. De volgende keer dat dit gebeurt is pas in 2059. Er is ook een kans dat je het niet gaat zien, want er komt flink wat bewolking aan. Maar tussendoor klaart het ook al op. En de historische overwinning van Marokko op Spanje leverde bijzondere beelden op. Spelers van het Marokkaanse elftal maakten een eerbetoon aan Abdallah Nouri door na afloop met een shirt van hem te poseren in de kleedkamer. En dat raakte de vader van Nouri, Mohammed. Na de wisselheid krijg ik veel berichtjes van vrienden van Nederland, van buitenland over dat, dat eerbetoon. Heel erg emotioneel, zeg maar, voor ons. Volgens zijn vader dringt het succes van het Marokkaanse elftal ook tot Api Nouri door. Soms zit het glimlaag van hem en soms uh, hij wordt hij ook zelf emotioneel. Dat is normaal, ja. Als jij kijkt naar de wedstrijd of naar hoe hij hoort de stem van zijn vriend. Soms hij wordt hij ook uh, emotioneel, maar meestal heb je glimlaag. Het weer nog. Vanavond en vannacht vallen er geregeld buien. Morgen op sommige plekken ook wat natte sneeuw. En het kan ook glad zijn doordat het vannacht lokaal gaat vriezen. Morgen even koud als vandaag met 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Luisteraars van FNFM. Dit keer heb ik uh, grote Rolling Stones kenner, Peter van den Booghart. Maar volgens mij niet alleen Rolling Stones kenner, maar een hele brede muzikale kennis. He? Ja, ja, ja, wel, ja. Uh, echt, echt alles echt van ja. muziek uh, vanaf uh, ja. geboorte af zal ik bijna zeggen. Ja. En ja, de Rolling Stones waren er altijd. En dat ja. was ook gewoon mijn eerste... Uh, Mag ik vragen hoe oud je bent? Uh, ondertussen ben ik 59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 Ja. en daar stonden al die oude nummers op en ja. dat vond ik ook echt allemaal te gek vanaf inderdaad Command tot uh, ja, ja mooi, tot heen. nu ja. de Rubitures in was het voor de Satisfaction of daarna een beetje rond die tijd denk ik ook ik wel, denk he? ook ja. rond die tijd, ja, ja. ik denk daarna ja. ik zie het niet op je lijstje staan dus, uh, ja. ja, ik heb Satisfaction heb ik niet gekozen, want ik denk, ja die kent iedereen wel <laughs> en Rubitures is een van de mooiste ja maar je nummer Peter Black die we nu gaan draaien, vind ik helemaal zo mooi dat, ja, ja, maar dat is natuurlijk ook uh, twee keer een hele grote hit geweest. Uh, ja, ja. Als het al geen nummer, ja, het was nummer één geloof ik ook nog. Ja, ja. Uh, Tour of Duty. Ja, Tour of Duty, ja. Maar het intro al. Maar dat dus, intro is ja. zo te gek. Ja, ja. De, ja, dat is echt prachtig. Je hoort ja. ook echt nog de... <laughs> ja, je hoort het er allemaal ja. aan de andere kant, ja. ja. Maar ook de teksten vind ik best wel mooi, inderdaad. Ja, het ja, ja, is zo ja, heel triest. Is het dit is wel was wel... nog Brian Jones, hè? Die, ja. Uh, die er echt wel die invloed erin in de honderd. Ja, ja. Brian Jones is wel belangrijk geweest, denk ik. Hè? Zeker. Ja. En daar, ik vond eigenlijk wel een van de nummers waar Brian Jones echt een stempel op heb gezet, is Painted oh, okay. Black. Ja, ja. En ik denk ook dat ik daardoor een beetje um, heb gekozen. Maar het is heel moeilijk kiezen uit uh, zoveel uit nummers. Zoveel ja, nummers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 Ik geloof dat het in de jaren zestig wel een strijd was. Je was of voor de Beatles of voor de Stans. Maar... <laughs> ja, dat is waar. Ja, ja. ja ze, ze zeggen dat uh, de er ongelooflijk zoveel wilde waren. Zo, maar dat vind ik eigenlijk ook niet. Nee, de Beatles waren wel heel netjes. He, met uh, ja, een beetje een net pakje en zo. Ja, stropdas om en ik, zo. Ik, vond, ik vind het zo ook achteraf gezien. Ik heb de Beatles natuurlijk nooit meegemaakt. Maar nee. ja, ik vond het ook braaf. Ze waren niet heel braaf. Maar nee. maar.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 Ja, volgens jou? Volgens mij. Ja, okay. samen met Kimmy Shelter. Maar. Ja. Sympathy for the voor de Devil. Uh, ja, alles, alles komt bij elkaar. En. Uh, het is spannend. De tekst is spannend. Uh, het, het is een geweldig live nummer. Ja. En uh, iedereen uh, doet natuurlijk mee. <laughs> ja. En we gaan de tekst over? Ja, nou vraag, vraag het Nick Jackson zelf. Maar. Uh, er komt zoveel in voor, ja? Maar het gaat natuurlijk toch een beetje over een duivels persoon, oké, okay. die in ons is getreden en uh, in ons. die overal die overal opduikt, Die de, de kennis doodschoot uh, oh ja, ja daar heeft hij het ook nog over klopt? Ja ja. ja, ja, ja. Dat is toch wel de duivel die daar een uh, centraal in staat. Ja? Wat, die, wat, wat hij op dat moment gewoon heel erg interessant vond, ook. Sympathie voor de Devil, dus er is ook een Brian Jones nummer. Wel, nou nee, was hij daar een beetje aan het, het einde? Dan ja? was uh, ja? Brian Jones ja? al uh, niet meer echt actief bezig. Ik heb wel die uh, video gezien over het opnemen van dat nummer, inderdaad. Ja, hij wel, ja, was, was er nog wel achteraf, maar, inderdaad. Ja. maar dat was al uh, ja. ja, maar Sympathie nee. voor de Devil is echt wel uh, ja. Keith Richards en uh, Mick Jacken. Ja, toch wel. Wat ik wel eigenlijk terug je zegt net: uh, Brian Jones, Mick Taylor en Ronnie Wood.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 Ja, ja. ja ik weet niet dat Ronnie Wood nee. veel minder is hoor, want die vind ik ook heel goed. Maar ja, die schrijft ook niet veel nummers volgens mij. Nee. nee, althans niet voor de band, ja. maar dat is de, de, de, de macht van Mick Jagger en Keith Richards dat ze ja, weinig, ja. Uh, ja. weinig toelaten. Dus schrijven ze echt nummers samen? Of uh, denk je? Ja, vroeger wel. Nou niet meer. Uh, heel veel kwam meer uh, Kietje die verzonnen eigenlijk meer de, de melodieën die kwam ja, met vooral de riffs, vooral de riffs uh, ja. Ja. die pesten die er gewoon uit ja. s'nachts, ja. <laughs> het liefst ja, had veel de, uh, rare tijden had hij ofzo begrepen, ja, ja. ja en, uh, en Mick die schrijft de teksten eroverheen ja. ja, knap hoor hoe ze dat toch al volhouden in al die tijden vanaf nou ja Bizar. 1964, of Zes, zo, 60 jaar, denk ik. Ja. Oh, 62 jaar inderdaad, ja, ongelooflijk. Ja. Ja. De hoeveel LP's hebben ze gemaakt eigenlijk? Ook al een paar, denk ik. Hè? Ja, nou ja, dat, en, dat zijn er wel een aantal. Ik mm -hmm. durf het even niet zo te zeggen, maar, maar op zich valt dat wel mee. Het echt wel, er zitten jaren tussen. Ja. Zeker, zeker de laatste 20 jaar, 30 jaar. Ja, dat doen ze niet veel meer. Er nee. uh, komen er niet heel veel albums uit. Nee.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 een grote voorliefde voor blues. Ja, En later rocken. wordt het wel wat meer rock. Maar het, het, toch zit altijd die, die ja, blues, blues sound ja. erin. Ja, ja. oké. Okay. Ik, vind, ik vind die eerste periode erg mooi hoor. Die rhythm and blues. Dat ja, is, prachtig. Ja. Ja. En ook echt alleen maar fantastische nummers zo'n <laughs> beetje. <laughs>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 Ja, heb je die ook gezien? met zijn Bruno Ja, Kims? hij kwam op ja. een gegeven moment... hij heeft een boek geschreven... over uh, 50 jaar Rolling Stones. Ja. En die heeft die... Uh, hij deed een signeer, uh, een signeeractie in Amsterdam. Ja. En daar ben ik ook heen gegaan... en ik heb oh, uh, een boek gekocht yeah. laten signeren... Oh, en te gek. ik heb echt eventjes met hem staan praten. Zo, ja. En dat is echt, uh, echt leuk. Ja, ja. Want waarom is hij eigenlijk uitgestapt... Hij nou was dat zat? Het tourneeuw of zo? Nee, nou, hij was dan vooral dan? De, de... de macht tussen Mick en Keats was hij zat. Het gekibbel was hij zat. In die tijd oh. hadden ze nogal een beetje ruzie. Ja, ja. En hij zei, voor ik uh, helemaal uh, oud en uh, vergaan ben... wil ik nog voor mezelf lekker... ongedwongen met oh. veel plezier muziek maken. Nou. Ja. En dat heeft Volk hij gedaan. Voorzien. Hij heeft zijn eigen band opgericht. Uh, ja. Bill ja. Wyman en de Rhythm Kings. Ja.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 Then I took a chance. Come out with me today. I live in France. We can get there by plane. We zijn dit al heel belangrijk geweest, denk ik, voor de Stones. Hij ah, is een van de oprichters. En ja, hij was vreselijk getalenteerd. Ja? Alleen hij heeft voor zichzelf echt helemaal uh, aan gord geholpen ja. door drugs en drank. En, uh, ja, zeker. Dat hij het gewoon ook zelf niet meer wist. Nee, nee. nee jammer hè. Dus dat, uh, dat werd onwerkbaar met hem. Ja. Maar hij was ook uh, muzikaal, denk ik, heel belangrijk. Hij heeft de nieuwe instrumenten. Ja. Uh,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 Van Kiet ook, ja. De dikke, van en van Mick, ja. en van Mick, En van ja, en van Bill zo. Wyman. Bill Wyman al, ja, al ja. die ja. En zoveel boeken, ja. Ja. Maar van Kiet is, dat, dat is een prachtig boek. Dat is, een, dat is gewoon een, jeugd, uh, een jeugdboek. Ja, toch wel, ja? Ja, is echt leuk. Hij heeft hij ja. echt fantastisch beschreven. Ja. Of het allemaal waar is, dat ligt hem in het midden, maar hij schijnt het echt allemaal goed te weten. Ja.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 Ja, dat de Rolling Stone ja. natuurlijk ook bekend op een gegeven moment: zijn ze uit Engeland vertrokken voor de belastingen? Dat de belasting. was op die periode, ja, voor ja. de belastingen gingen ze weg. Ja. En ook wel een paar uh, dat, dat ze opgepakt konden worden wegens drugs en uh, rechtszaken met Keith Richards. En, ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Dus in Frankrijk zaten ze wel lekker veilig. Ja. Oké, okay. dat is niets last, nee. nee.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 Ja, maar dat was wel een heel verhaal. Ja, dat beschrijft hij ook heel mooi in zijn eigen boek. Zo. Ja, ja. Toen hebben ze ook dat nummer geschreven. Die stappen hoort op die trap of zo. komt hij uit de cel. En dan... Ja, maar voor mij is dat... Ja, maar, ja, maar dat oh, was maar weer er... een eerdere rechtszaak. Dat oh. was in, in Engeland met ja. zowel Mika's als Kiet. Oh, allebei. Dat klopt wel. Ja, toen ja. hebben ze inderdaad... Uh, ja. Ja. dat zijn inderdaad dat ze cellen je hoort ook die celdeuren opengaan ja. en dan mogen ze eruit. Ja. of dichtgegaan ja. ja dat was een rechtszaak met Mick en Kiet oh, maar dat allebei. ging om een beetje om softdrugsie ja in die tijd uh, ja, zal dat er wel druk, erg strafbaar ja. geweest zijn maar ja. Liefdesnummertjes. Hè? Nee. nee, het ja, gaat echt uh, over alles. Ja. Over alles. Ja. Over, uh, van, van de echt schokkende gebeurtenissen tot inderdaad een, uh, een, een zoet liefdesverhaaltje. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. ja, dat gaat alle kanten op. En natuurlijk uh, Honkies of Women is ook een mooi nummer. hè? Ja. Dat is meer dat een zit... country nummer of, da zo, of nee, zo? Nee, het is gewoon. Er zit zo'n heerlijke ritme in.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 Zo'n uh, vrouw die op de tong van de Rolling Stones... Tony, ja. Ja. Nou ja, nou, dat soort, ja. ja. Dat is ook te gek, ja. Eigenlijk moet het ook winnen Als je dat goed vindt, dan vind je alles van de Rolling Stones voor mij goed. Dan... Ja, ja. Dat ja, is het... echt, echt de Rolling Stones plaat ja. Nou, ga ik toe met de, Wat is het ultieme Rolling Stone plaatje? Ja, ja. Ja. Ja. Er zijn er meerdere begrepen. Ja, ja, dus ja. Dat, dat zijn wel de Honky Donk Women. Uh, Jumping Jack Flash. Natuurlijk. Oh ja, Jumping Jack uh, Flash. Sympathie ja. for ja. the Devil. Ja. En uh, ja, Kimmy Shelton mag je zeker niet vergeten. Brown Misschien... Sugar is ook een, denk ik. Ja, ja. ja Brown Sugar <laughs> ook. Het enige nummer, wat, uh, of het enige, dus niet het enige natuurlijk. Maar het, is wel het eerste uh, grote nummer waar Mick Jagger zelf mee aankwam. Maar Keith oh. Richard niet... Uh, okay. Maar nee, echt niet nee, nee. mee aankwam kwam lopen. En Keith Richards helemaal verbaasd was van... Ja, ik kan ook een goed nummer schrijven. <laughs> en dan ging het vooral om de river zo. eh uh, nou ja, ja hebben we het, een het echt vitalik. zelf... Uh, helemaal. Okay. schrijven Zo. Nee, wist ik ook niet. Well, sure. Ja.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 Ja. Ik, ik vond het ja. zo verschrikkelijk ja. goed weer, ja. zoveel beter als, als drie jaar geleden, ja, oh, dat ik zeg ja. volgende keer sta ik er weer en, okay. en al kost het me, het maakt me niet uit nee, nee. maar uh, ik ben er weer ja. It's all